Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De piloot die vrijdag in de Amerikaanse staat Connecticut neerstortte in een woonwijk... was voormalig Microsoft-bestuurder Bill Henningsgaard. Hij kwam samen met zijn zoon van 17 om het leven. Ze waren bezig met een tour langs topuniversiteiten... en hadden net de Yale-universiteit bezocht. Een vliegtuig kwam terecht op twee huizen. Twee andere doden zijn twee jongens van 1 en 13 die in een van die huizen woonden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo zijn zeven mensen gewond geraakt bij gevechten tussen boeddhisten en moslims. Een boeddhistische menigte bekogelde moskeegangers met stenen. Boeddhistische groeperingen in Sri Lanka voeren al maanden een campagne tegen de moslims. Ze beschuldigen hen ervan boeddhisten te bekeren en veel kinderen te krijgen met het doel de meerderheid te veroveren. Van de Sri Lankaanse bevolking is driekwart boeddhist, zo'n 9% is moslim. Na de redder is in Colombo een avondklok ingesteld. Bij een Amerikaanse droneaanval in Jemen zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond, de vier reden in een auto toen ze door het onbemande vliegtuig werden bestookt. Lokale autoriteiten vermoeden dat de slachtoffers lid waren van Al-Qaeda. In hun auto zouden ze wapens hebben vervoerd. De afgelopen drie dagen waren er ook al drie droneaanvallen in Jemen. Daarbij kwamen zeker twaalf mensen om het leven. In een ziekenhuis in Las Vegas is de Amerikaanse zangeres Idi Gourmet overleden. Ze was 84 jaar brak in 1953 door in de VS toen ze vaste medewerker werd van een tv-show. In 1963 had ze haar grootste hit met Blame It on the Bossa Nova... waarvan in de VS meer dan een miljoen singles werden verkocht. Ze maakte daarna nog tientallen singles... maar had nooit meer een top-tien hit in de VS. Wel had ze grote successen in Latijns-Amerika met Spaanstalige hits. Het weer, vannacht vrijwel droog, met minima tussen 8 en 14 graden. Vanochtend eerst zon, later meer bewolkingen en vooral smiddagsbuien. buien. In het Noordoosten mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goeienacht zeg. Fijn dat ik, uh, va, va, dat ik hier weer kan zitten. Vorige week was ik er eventjes niet, want ik, uh, ik was een weekje op vakantie. En een onderdeel van die vakantie was dus, wat je toen net al hoorde... mijn, uh, mijn tripje naar Vlieland. Een van de mooiste waddeneilanden die er is, als je het aan mij vraagt. Ik ging daar samen met een vriend uh, op, op de zondag wat plaatjes draaien in een strandtent. En we zouden daar één nachtje slapen en de volgende dag teruggaan. Uiteindelijk ging die vriend van mij ook de volgende dag vroeg terug... Maar ik was nog de hele dag vrij, dus ik dacht, ach, laat ik het er eventjes van nemen. Ik pak wel de laatste boot van de dag. Ik was wat bekenden tegengekomen op het eiland, want die hadden daar een surfcamp op Vlieland. Dus ik liep daar naartoe, ging lekker met ze zwemmen, eten, drinken, een beetje van die kaartspelletjes. Eigenlijk gewoon echt een beetje vakantie vieren, terwijl ik geen vakantie had. En op een gegeven moment was het zo half vijf en ik vroeg hoe laat de boten gingen... En toen zeiden nou zij zeiden ze daar allemaal, ze zitten de hele zomer op dat eiland. Nou, dan gaat er eentje om, uh, om vijf uur. Maar je kan er gerust ook de boot van zeven uur pakken, hoor. Dan hoef je je niet te haasten. Dan kunnen we lekker nog wat, uh, wat eten en wat drinken. En dan blijf je gewoon lekker hangen. Dus na nou, die boot van zeven uur dacht ik, goed idee. Ben ik een uurtje of tien, elf wel uh, uiterlijk thuis in Amsterdam weer. Kan ik de volgende dag gewoon weer normaal naar mijn werk... zonder dat ik er last van heb. Dus ik dacht, nou blijf nog even hangen. Het was heerlijk weer. Broodje, biertje. En om zes uur belde ik dus even naar die rederij... die dan die veerdienst regelt. En ik vroeg naar een kaartje voor op de boot van zeven uur. Ja. En toen bleef het stil aan de andere kant van de lijn. De dame in kwestie zei... Uh, Meneer, er gaat geen boot meer vanavond. Zat ik dan met mijn goede gedrag? Was er in de zomerregeling qua diensten of zo... ging er geen boot meer, die van zeven uur, die normaal wel ging... Maar dan die twee, drie weken net niet dat ik er zat. Dus ik zat vast op Vlieland. En gelukkig was ik die bekenden tegengekomen daar van het surfcamp. En, uh, en kon ik bij hun overnachten. En het was uiteindelijk ook echt, echt een fantastische trip. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik die boot gemist heb. En toen, uh, toen we zo'n beetje bij dat kampvuur zaten s'avonds. Toen uh, ging we een, een beetje filosoferen hoe het zou zijn. Om echt, dat je gewoon echt vast zit op een eiland. Dit was natuurlijk een peulenschild. Dit was, ik zat uh, op Vlieland. En ook nog met bekenden en met winkels. En de volgende dag gingen we wel weer in gewoon een boot. Maar toen ik daar zo bij dat kampvuur zat... zaten we een beetje zo na te denken. En een beetje te, te, te, te dromen, een beetje weg te dromen. Wat zou jij nou meenemen als je op een onbewoond eiland zit? Echt het noodzakelijk iets. Wat is nou echt het allerbelangrijkste om mee te nemen om te overleven? Maar ook om het vol te houden. Want volgens mij kan je ook helemaal gek worden van eenzaamheid. Ja, en dat is ook de vraag aan jou. Wat is volgens jou nou echt nodig om op een onbewoond eiland ja te overleven te hebben bel me 0800 1121 Mailen mag ook nachtbrakers@bnn.nl en bellen doe je dus op uh, 0800 1121 ja en dit liedje dat heet uh, Mrs Robinson en uh, een van de meest bekende families die ooit vast zat op een eiland was uh, die van Robinson Crusoe daarom de Lemonheads <middels> I'm a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 Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes It's a little secret just for Robinson's affair Most of all you got to hide it from the kids to you, you, you Mr. Robinson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 Laugh about it, shout about it when you got the choose Every way you look at it, you lose Where have you gone, show the magic of our nation? Je plaat toch? Een beetje, een beetje rock'n'roll op je radio, op Radio 1. Mrs. Robinson van de Lemonheads. En ja, ik weet het, het, het origineel is van Simon and Garfunkel. Maar ik vind deze gewoon net even wat vetter. Goedenacht nachtbrakers van BNN. En het gaat erover wat je mee zou nemen op een onbewoond eiland. En kijk, voor ons is het natuurlijk een beetje, een beetje, een beetje gissen en dromen voor jou en voor mij. Om echt op een onbewoond eiland te zijn. Maar... Mijn uh, bnn collega Geraldine Kemper deed dit jaar mee aan, uh, aan het televisieprogramma Expeditie Robinson. Dat uh, is eind augustus op tv te zien ook, volgens mij vanaf 26 augustus. En zij weet dus als geen ander hoe het is om te overleven op een onbewoond eiland. Althans, natuurlijk wel met camera ploegen eromheen. Maar wel in principe een onbewoond eiland. En uh, nou, zoals een echte BNN er betaamt is er natuurlijk gewoon nog wakker. Uh, Gerry. goedenacht. Hallo, Hoi. goedavond. Hoe, uh, hoe, hoe was dat op dat eiland? Ja, intens. Ja? Ja. Maar ja. wat was intens? Wat voelde je? Was je ook echt eenzaam of, of voelde je, je een beetje ontredderd? Want het is natuurlijk wel een tv-programma. Ja, nee zeker. Maar uh, wat, wat mij echt gewoon, wat ik heel moeilijk vond, was de verveling. Want dat doe je nog steeds. Ondanks dat het een programma is, ben je zo aan het spelen. Want wat moet je nou de hele tijd doen? Je hebt geen lekker boek bij je. Je hebt geen muziek, wat ik echt heel erg miste. Ja. Um, ja, op een gegeven moment ben je ook een beetje, wil je ook gewoon even in je eentje chillen. Het is je verveelt. Je verveelt je echt heel erg. Maar wat ging jij dan doen? Kon je niet kletsen met je mede. Oh uh, nou ja, dat spelers. doe je zeker. Ja, ja, dat doe je zeker. Op een gegeven moment. Maar nou, op een gegeven moment ben je ook uitgepraat. Ja. Ja, ja, ja. Je, je wil ook gewoon heel graag dingen doen, maar uh, omdat je ook heel weinig eet op het eiland, heb je ook heel weinig energie. Dus uh, je hebt allemaal hele leuke plannen in je hoofd, maar daarvan gaat sowieso de helft niet door, omdat je gewoon geen uh, energie hebt. Maar je moest bijvoorbeeld ook uh, vissen en zo, toch? Als ik het tv-programma goed vol me heb, moet je vissen, moet je hutten bouwen en zo, moet je echt een beetje overleven. Had je daar dan ja, wel, yeah. had je daar ja. wel energie voor dan? Nou ja, je moet wel, want uh, als er niet wordt gevist... of als, er niet op, uh, als je niet op een seditie gaat om zoek te gaan naar fruit of zo... dan heb je gewoon geen eten s'avonds. Wow. Uh, dus die over Ja, het is echt zo dramatisch. Ja, wat heftig. <laughs> ja, het is maar die over En dan, dan verander je gewoon in een soort van... ja, niet wild, mens of beest, maar toch ook wel. Want je moet gewoon die dingen hebben. Dus dan gooi je daar al je energie in en als het dan lukt, dan lukt het... En dan heb je eten, maar lukt het niet... dan is die teleurstelling echt dubbel zo heftig. Ach, ja. Want dan heb je echt geen energie meer. <laughs> en uh, het is niet gelukt om fruit te vinden. Maar komt er echt een soort overlevingsdrang in je naar boven... als je daar zit op zo'n onbewoond eiland? Ja, ja, je moet wel. want echt, Ik merk ook echt wel dat ik zeg maar energie nodig heb voor wie ik ben. Ik ben een vrij, vrij energie persoon. Ja. <laughs> en als dat dan wegvalt, dan, dan val je zelf ook gewoon een beetje weg. En dan zit je maar een beetje. Dus ja, ik, ik wilde wel heel graag dingen doen. Dat, was wel, dat, dat moest wel. Dat was dus heftig. Waren er ook ja. hele mooie dingen? Want je bent wel op een eiland waar je nog nooit bent geweest. De natuur ja. is ook ongerept waarschijnlijk. Oh man, het is, het is zo mooi. Het is zo ongelooflijk mooi. En dan 's ochtends word je wakker. En dan... Uh, ga je douchen in de zee... en dan kijk je om je heen en dan denk je... God, waarom? Ik ben echt op het mooiste plekje van de wereld. En je hoeft het niet te delen... met uh, Engelse toeristen. Uh, nee. <laughs> of met... Uh, nou ja, dan is die muziek dat je geen muziek hoort dan weer heel fijn. Je hebt echt totale stilte. Dus uh, ja... zeg maar Je hebt al die nou, wat negatieve dingen. De, de, de, wat, de overlevingsdingen... die zijn misschien wat heftiger. Maar het, is, het weegt niet op tegen hoe prachtig het is om daar te overleven en om daar te slapen. Dat is echt heel vet. Want het was een onbewoond eiland waar in de buurt een beetje in de wereld. Maleisië was het. Oh, dat is inderdaad heel mooi. Wat is het gekste dat je hebt moeten doen om te overleven? Heb je echt wel eens ook rare dingen moeten eten? Of echt beesten met je handen moeten vangen? ik dacht dat was gelukt, joh. Nee. nee, ja, nee, goed. Ik, ik heb zelf heel lang in een viswinkel gewerkt. toen ik een vis moest schoonmaken, keek ik daar niet heel erg van op en vond ik dat niet heftig. Met een ander eilandbewoner, zo een beetje. Nee, ja, je doet het gewoon. Dat is echt, het gaat gewoon weg. Je, je eet en, en ja, als het eetbaar is, dat is namelijk de eerste vraag bij alles, dan eet je het gewoon. En als je dat niet lekker vindt, ik hou bijvoorbeeld niet van oesters. Um, maar je weet dat er heel veel, uh, veel goed bezig zitten. Eet je het dus, gewoon. Maar gewoon. Ja. ja. Oh, wat grappig dat er zo'n knopje omgaat inderdaad. Oh, jazeker, ja, zeker. En ja, als, je nou, als je nou uh, weer naar een onbewoond eiland zou gaan... en het is dus niet voor tv-programma's zoals Expeditie Rommersson... Ja. Um, wat zou je dan, wat is voor jou echt iets essentieels? Je mag, mag één ding uitkiezen voor mij. Oh, God. Wat je mee zou nemen. <laughs> en nou, uh, qua eten heb je gewoon dingen nodig, die, uh, wil je gewoon iets hebben wat heel lang houdbaar is. Maar ja, je kan niet één worstje meenemen, ik mag maar één ding meenemen. Nou ja, één categorie dan misschien. Ja, god, ja, eten is gewoon het allerbelangrijkste wat er is. Dus je moet, maar dat is ook meest saai om te zeggen. Ja, en wat zou, je, wat zou je het meest missen als je op een onbewoond Eiland zat? Toch die muziek wat je al eerder ja, zei? Ja, maar echt, ik, ik, ik, ik miste echt zo de muziek van. En gewoon een goed boek, dat je gewoon lekker eventjes... Nee, ja, Oké, okay, drie, dingen. drie <laughs> dingen. Je mag drie dingen meenemen. Eén eten, lang houdt bij eten. Twee muziek, drie een goed boek. Ja, maar dat klinkt heel terug. maar echt, ik neem het serieus. Dat beeld is zo de... Ja. <laughs> dat, dat, dat, dat je echt gewoon... Ja, muziek is wel iets, daar kan je zo van wegdromen. Dus ja. dat is misschien wel nummer één. Dat maar je een, een beetje ontsnappen. He? Je kan een beetje ontsnappen ja. in een wereld. Ik nou, inderdaad. Muziek, ja. en, en wel voor muziek dan, want misschien kan ik wel wat voor je draaien. Waar kan je ah, nou echt ontsnappen in, in welk liedje? Ja, nou, ik hou heel erg veel van dansen. Niet ja. dat je daar dan energie voor hebt, want je hebt geen eten. Nee. Maar dan toch in mijn hoofd wel. Dus ja, ik hou wel een beetje een up-tempo nummer. Maar je gaat natuurlijk geen techno draaien. Ik ga geen techno draaien meer in de nacht op Radio 1. Nee. maar heb je niet een, een, een, een danshitje wat iets toegankelijker is? Um, jeetje, oh verdorie. Oh, jij mag uitkiezen, echt. Maar als het maar dansbaar is. Ik wil gewoon echt iets waarvan je denkt, ah, dit is leuk. Zo'n zo nummer waarvan je helemaal blij wordt. Want je, je voelt je ook wel eenzaam. Dus het, het moet wel een blij nummer zijn. Ja, ik, vind, uh, ik vind Maniac. Van, uh, uh, ik moest ik meteen aan denken toen je zei een dansplaat. Van Michael Cembello. En dan denk je, wie? Maar het is een maniac. Maniac on the dance floor. Nou, die, ja, doe maar. Want die is blij. En je denkt niet van, oh, ik wil weg hier. Je denkt alleen maar, laat ik me... En mijn blote voetjes in de zand. Absoluut. Uh, dan die, ja, die sfeer. Dankjewel, Geraldine, dat ik je zo mag bellen midden in de nacht. Goedemorgen. Uh. Hoi hoi. Ik zie er wel dans hoor, Geraldine Kemper zo op dat onbewonende eiland. Je hoorde uh, Maniac. BNN Radio 1 Nachtbrakers, Frank van der Lende. Goeienacht, het gaat dus over onbewonende eilanden. En uh, over wat je mee zou nemen. Gerry zou een goed boek meenemen, muziek. Nou, ja, onder andere zo'n vrolijk liedje. Erik, goeienacht. Hoi, met Erik. Hoi. Van. Wat zou jij meenemen op zo'n eiland? <laughs> nou, als ik de reclame moet geloven, neem ik een fles deodorant van Axe mee. Want, wat doen ze al ook alweer... Oh ja! Ja. Er komen altijd hele hoge mooie vrouwen op je afstand. En dan had je wel oren naar. Want er is dan een spuitje deo op inderdaad van dat merk. En dan, en dan in die reclame trekt het dan over heel de wereld de allermooiste vrouwen aan naar dat eiland. Precies. Hè? Nou, en, en, en we kunnen gelijk misschien een nieuwe shoot van een nieuwe Blue groen maken. Maar er zal, <laughs> even, er zal vast wel even in een boot komen. En dan kunnen we vast wel weer terug. Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk een beetje, beetje gekkigheid. Um, want dat is een ja, dat reclame is, is niet echt waar. Wat zou je nou... Wat, wat, wat denk je dat je nou echt nodig hebt? op een onbewoond eiland? Uh, ja, Een uh, overlevingsmes, weet je wel. Zo'n rambo-mes met alles erop en daar. Is het een hele goede? Kan je mee jagen? En, kan je, uh... en een luciveertje zit erin. Ik weet ik wat er allemaal in zit. Maar ik, ga toch voor, ik ga toch voor de derde land. <laughs> Want dan, dan moet het wel goed komen, volgens jou. <laughs> ja. <laughs> Heb je ooit wel eens vastgezeten ergens, Erik? Ja, nou, wel vastgezeten. Niet op een onbewoond eiland. <laughs> in, de, in de bak? Ja, zoiets. <laughs> maar wat denk je nou... Uh, want je moet natuurlijk, wat je al zegt, zo'n overlevingsmes is wel een hele goede Want je moet natuurlijk een, een hut kunnen bouwen, een soort, soort huisje. Je moet kunnen jagen. Je moet uh, ja, misschien ook nog wel een soort van watervoorziening zien te creëren. Je moet echt wel, je moet wel wat, wat Geraldine ook net zei... Je moet wel een soort overlevingsknopje aanzetten. En dan, dan ga je maar ten koste van alles, volgens mij. Volgens mij eet je ook alles, drink je ook alles... Nou ja, ja je moet ja, je handen, eten en drinken en alles. Daar moet je wel mee uitkijken natuurlijk, want je kan altijd giftige dingen eten en zo natuurlijk. Maar ik denk dat, dat uh, buiten, buiten de rand, waar ik toch voor ga, zo'n mes wel heel erg handig zijn, maar alles in <laughs> Oké, okay, dan mag je twee dingen meenemen. Dan neem je jou, in jouw geval, die deo mee en uh, zijn overlevingsmes. En een overlevingsmes. Dus als die vrouwen er niet komen, dan gaan ik de reclamemakers reclame aanklagen. Dan zul ik daar voorlopig even vast met hun mes. <laughs> <laughs> yep. dat zou jij dus meenemen naar een omrood eiland. Dankjewel Erik. Oké, okay, hoor. Fijne nacht. Wat zou jij meenemen aan een Onbewoond Eiland? Laat je horen. 0800-1121. Het kan, kan, ja, kan echt van alles zijn. Ik vond wat, uh, wat Bart toen net zei ook wel een goede hoor. Uh, Bart Meijer presenteerde het programma hiervoor. Die zei, neem een magnesiumstik mee. Dan kan je al het vuur maken. Dan kan je ze tegen elkaar aandoen en dan ontstaat er vuur. Uh, wat, wat, wat Geraldine toen net ook eigenlijk al zei. En wat mij ook heel erg uh, lastig lijkt. Is als je uh, op zo'n Onbewoond Eiland zit. Dat je je zo eenzaam voelt. Nu was er in de jaren zeventig een radioprogramma. Dat heette Alleen op een eiland. En daar werden Omsterbeurt-schrijvers uh, Jan Wolkers en Godfried Bowmans op een eiland gezet. Eén van de waddeneilanden eilanden was dat Plaat. En ze hadden alleen maar een tentje, een voedselpakket en een radioverbinding met het vasteland. En dan aan de andere kant van die lijn zat, uh, zat Willem Ruijs. Die had dan contact met ze en die stelde ze dan wat vragen over hoe het daar was en zo. Uh, en ik heb daar een fragmentje van. Want uh, je hoort daar dus uh, Godfried Bowmans, die zat er als eerste de eerste week, en Willem Ruijs. En die hebben daar een, een gesprek.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 Je kunt buiten niet lopen door een enorme zandstorm. En uh, vannacht heb ik het heel, nogal zwaar gehad, want ik sliep als om half vijf in. En dat komt, behalve het klapperen van het zeil uh, en het liggen op de grond en al die dingen, uh, komt het ook door de, door de uh, stemmen die ik hoor. Uh, um, dat, dat klinkt een beetje gek. Maar uh, je zult zeggen, er is toch niemand? Maar dat waren meeuwen. Als meeuwen tot bedijgen komen, dan, uh, dan houden ze een heel gek, dof gemompel op na. En, en dat is net of een paar mannen vlak bij de tent in het donker met elkaar staan te waren. En uh, hoe kinderachtig het ook klinkt, dat is eng. Je, je weet telkens dat het meeuwen zijn en telkens schrik je toch weer.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 Maar in de lucht zijn het, nou ja, mirakels. Over. Ja, en uh, dat was de, dus uh, Godfried Bowman in gesprek met uh, Willem Ruijs. Willem Ruijs zat aan de andere kant van het land, althans aan het vasteland. En uh, Godfried Bowman zat helemaal alleen op een eiland en moest zichzelf daar redden. En wat hij ook zegt, hij mist gewoon iemand uh, die die aan kan raken, fysiek contact, om mee te praten... Um, um, gewoon iemand in de ogen aankijken en een hand op de schouder leggen. En dat is exact wat ik ook zo zou missen. Ik zou helemaal gek worden van, van alleen zijn en van die stilte. Daarom L Green met Tired of Being Alone. um like it is Honey, if you love me if you will Hey, baby I'm tired of being alone here by myself now I tell you I'm tired, baby I'm tired of being all wrapped up late at night In my dreams Nobody but you, baby Sometimes Baby, I I've been thinking about it, yeah. I've been, I've been wanting get next to you, baby. You see, sometimes I fool moms. I say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby. Wat een mooi liedje. En hoe zwaar had Godfried Bomans het daar alleen op dat onbewoonde eiland? Hij is ook uh, vijf maanden later overleden. En men zegt dat het uh, wel een reden uh, heeft gehad... dat hij daar zo alleen was en zich zo ellendig voelde. Hij was ook nog ziek geworden op het eiland en zo. Ja, zo zie je maar dat het echt heel heftig is... om een onbewoond eiland te overleven. Daarom ook mijn vraag van, wat zou jou meenemen? Ja, ik zou dus echt bijvoorbeeld iemand meenemen. En dan twijfel ik nog of het dan... Uh, een goede vriend moet zijn waar ik het dus gezellig mee kan hebben. Dus dat je... Uh, de, ja, samen de, de zware ontberingen moet doorstaan. Of iemand die heel handig is, dus die samen met mij uh, vissen kan vangen... en een uh, uh, kampvuur kan aanleggen. Of een hele mooie vrouw. Dat is natuurlijk ook niet heel onbelangrijk. Dat je een beetje een genegenheid hebt en liefde. 0801121 wat zou jij meenemen naar een onbewoond eiland? En uh, net zoals elke week vraag ik dat ook aan mijn vrienden in de boys Bar. Die overleggen dan over het onderwerp van vannacht. En ja, wat zij dus meenemen naar een onbewoond eiland? Boyd's Bar. Hoe groot is het eiland? <laughs> je zat aan je huis te denken. Ik een nou, bijvoorbeeld. <laughs> of een, auto, of een uh, ja. Ja, want de auto. Zijn er wegen? Nee, de onbewoond eiland heeft geen weg. Nee, ik zie echt ja, zo'n je... kaal hoopje, één palmboom. Ja, dat dat is het. Okay. Dingen als een auto heb je dan weer benzine voor nodig. Dus ja, het is... het is erg, maar ik zou mijn telefoon meenemen. Uh, ik, denk niet. Er niet <laughs> ik denk niet. GELACH Goeie Denk je dat je bereik hebt? Ja. ja, daar ga ik dan voor het gemak even van uit. Ik dat denk dat je alleen maar Snake kunt spelen en dat je daar een uur geen batterij oh. meer hebt. Oh god, ja. Oh, wat een hel, dan wil ik gewoon niet naar een onbewoond eiland, denk ik. <laughs> <Of laughs> Oké, okay, okay, ja, okay, ja, okay, laat me denken. <laughs> is er nog iets anders? <laughs> ja. Maar is het ook niet zo dat je je telefoon alleen maar nodig hebt voor dingen die je daar dan toch niet meer belangrijk vindt? Je gaat, je gaat toch allemaal andere dingen doen, lijkt me. Maar het lijkt me gewoon de helm op een onbewoond eiland te zitten. Je dus kan dan gewoon dan... iemand bellen die je dan komt rijden. Ja, die dan zegt, oh, dan kan ik in ieder geval, oh, even vertellen wat voor leuks jij wel gedaan hebt. Dat... Ja, ik heb vandaag derde dag weer op het strand gelegen. Ja, ik heb weer Fuck my life. Ja. Scheermesjes. Scheermesjes. Maar je kunt er ook geten. gewoon naakt lopen. Ja. Ja. Maakt niet meer uit wie eruit nee. ziet inderdaad. Nee, dat is waar. nee, geen scheermes. Ik zou, kijk, het, het verstandige antwoord is natuurlijk uh, een hengel. He, want oh, je weet zo. het, geef een man ja. een vis en hij heeft één dag te eten, maar geef hem een hengel. He? Ik, heb, ik, ik zat dus naar aanleiding van dat we dit hierover gingen hebben, echt even te denken. En toen dacht ik dus serieus, ik, ik zou misschien wel zaadjes voor een, voor een, een appelboom of zo. Gewoon iets wat je, waar je en aandacht aan moet besteden. Want je bent lekker met je boompje bezig, die je moet laten groeien en zo. Het is tijdsverdrijf. Ja. Dus tijdsbedrijf. ja. En als het goed is, als het werkt, komt er ook iets aan te groeien... waar je nog kan eten. En, ik, ik wil niet meteen cynisch doen, hè, maar hoeveel <laughs> tijd denk jij per dag... kwijt te zijn aan het verzorgen van een appelboom die nog niet echt ja, nou ja, als volwassen zo, is? <laughs> als je zoveel tijd hebt, dan, uh, dan zou ik er heel zorgvuldig ja. mee omgaan. Zeg, want mee. alle leuke dingen, zeg maar, dus weet ik wel een spelcomputer of een tv... Ja, het is dus een... allemaal elektriciteit, ja. of het gaat leeg, ja. of... Ja. Het, want het, ik zou normaal gesproken zou ik zeggen muziek. Maar ja, dat, ook uh, dat soort dingen. Ja, dus het ja. moet praktisch zijn. Het moet, je, moet, je moet jezelf... Met Jans, dat je heb je ook wel gezien op een gegeven moment. Als je een pakkaart ermee neemt. Dat vind ik ook niet gek. Ik denk dat ik meer een pakkaart heb. Dan die, die appelboms die groeien. <laughs> ja, dat zou geen vreemd van grond zijn, waarschijnlijk. Ja. Volleybal. Wilson? Wilson. Ja. En, een, uh, en een stift dan. Ja. dan. Ja. Dat niet. zijn twee nee, dingen. Eén ding. Moet je, met, moet je met poepkool of zo hout, moet je verbranden. Oh, okay. Kool beter poep, dan, dan poep. Ja. Ja. Oh, wow. Jij klinkt wel echt als iemand die het wel zou overleven ja, op een bewoon. Ja, nou ja, niet, niet van hart hoor. Ik zou het ook niet graag doen. Nee. Dat is ook niet de vraag of je het graag zou willen doen. Het is de vraag wat neem je mee om te overleven op een uh, onbewoond eiland. En vooral eenzaamheid is een heel ding. Tuurlijk de eerste praktische dingen van uh, eten en drinken en uh, een huisje boven je hoofd. Maar ook eenzaamheid uh, lijkt, lijkt mij een groot ding daar op, op zo'n eiland. En daarom hoor je ook het voorbeeld in Boy's Bar van de film Castaway met Tom Hanks in de hoofdrol. Die uh, maakt dus... Uh, van een volleybal maakt hij een hoofd, dan tekent hij daar een gezichtje op... en Mr. Wilson is dan zijn maatje. En ik las ook een verhaal van een, van een Australiër... die zichzelf expres tien maanden ook op een onbewoond eiland had, had neergezet. En die had ook uh, wilde zwijnen daar gevangen, maar er was dan één klein wild zwijntje. Die had hij niet opgegeten, maar als vriendje gehouden. A, omdat hij gewoon te klein was om op te eten. Maar B, ook omdat hij gewoon... Hij wilde gewoon gezelschap hebben. Het is toch belangrijk dat je, dat je gezelschap hebt. Ik wil ook gezelschap. Bel in 0800-1121. Wat neem jij mee naar een onbewoond eiland? Johannes, goedenacht. Hé, hey, goedenavond. Goedenavond. Ja, nee, ik zit te luisteren. Ik, ik, uh, ik ben nu aan boord van mijn bootje. Ik zit zo te luisteren naar die radio en zo, ja. weet je wel. Fijn, en uh, uh, Jij hebt dan het idee opgegooid van... Wat moet je meenemen dan uh, naar een onbewoond eiland en zo? Ja. Dan denk ik, nou weet je wat ik mee zou nemen? Weet je, bijvoorbeeld, wij hadden vroeger, ik ben dan een, een old sucker, weet je wel. Maar bijvoorbeeld, zo'n cassettenrecordertje, wat je vroeger met cassettenbandjes had, weet je wel. En dan neem je een paar cassettenbandjes mee en dan kun je gewoon in je gedachtes, kun je inspreken. Oh. Weet je wel. En, uh, waar ik aan denk je gewoon je schrijfblok en je poëziealbum. Prima. Je moet je gedachten gaan opschrijven. Maar jij wil dus eigenlijk een soort uitlaatklep hebben. Als er dan niemand is om mee te praten, dan praat je maar tegen jezelf door of op een cassette of door op een schrijfblok. Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En dan, ja, nee, je heb je telefoon. Maar dat, dat is natuurlijk van deze tijd. Maar ik ben dan meer van oldschool. Van nou, gewoon ga schrijven. Je ja. moet je gedachten opschrijven. Ja, je moet natuurlijk niks. Maar je zou het op kunnen schrijven of in zo'n cassettemantje kunnen inpraten. In zit jij nu ook alleen uh, op die boot, Johannes? Ja, daar ja, ben ik helemaal alleen. Ja. En, uh, maar doe je dat dan bijvoorbeeld ook op die boot? Want je zit dan eigenlijk ja. op een soort drijvend onbewoond eilandje, toch? Ja, nee, is waar. Ja, nee, ik heb een logboek. En dan schrijf ik elke dag op, als ik dan weer aan boord ben... van wat ik de dag gedaan heb. Ik sta op Waterloopplein, hè. Dus ik ben een Waterloopplein koopman. En dan sta ik op Waterloopplein en dan kom ik thuis. Ja. En dan ga ik dan opschrijven, dit gedaan, dit verdiend. Uh, zeg maar, weet je wel, dit weg gedaan, uh, dit gevonden, want ik ga langs het vuilnis, net zoals Willem Blootvoet, dat is een collega van mij, ga ik langs het vuilnis, langs de vuilnisbakken uh, uh, en langs de containers die op straat staan en haak daar de spulletjes uit en schrijf ik op, ik heb dit gevonden, ik heb dat gevonden, dat verkocht, snap je? En dan moet ik een beetje bijhouden van, voor mezelf, wat doe je dan, van, wat heb ik vandaag? En wat heb ja, uitgeven. maar je moet je gedachten eigenlijk een beetje ordenen. En dat zou je dus ook doen ja. als je alleen op een onbewoond eiland zou zitten. Juist, en toch het, log, dat heet het Logboek. Ik heb echt een heet het Logboek. En dan schrijf ik gewoon precies op: ook voor mezelf om mijn gedachten een beetje te ordenen. Van wat ik vandaag gedaan heb en wat ik dan verdiend heb en zo. Maar en... zou jij het kunnen, denk je, Johannes, op een onbewoond eiland leven? Dus echt, echt alleen hè. En dan, dan het overleven. Uh, dus dat je voor eten en drinken zorgt. Maar ook daarbij dus dat je zo alleen bent. Ja, ik kan best heel goed met mezelf leven hoor, als er maar schoon water is. Ik denk dat heel belangrijk is. Daar moet je zelf voor zorgen. Ja, als nou ja, als er als er dus drinkwater is, ik denk dat ik een heel en zou komen hoor. Maar ik ben dan wel gek op, op, op, op, op, op, op, op vrouwen. En op dus op. Kijk, ik heb twee dochters en daar kan ik eigenlijk niet zonder. Ik heb twee hartstikke mooie kinderen. En die zou ik dan toch eigenlijk wel graag bij me willen hebben. Maar ja, dan ben ik niet meer alleen, want toen heb je je kinderen bij ja. me. <laughs> dat is natuurlijk moeilijk dan. Ik ben ook wel echt wel iemand die van iemand houdt, om mee te kletsen. Ja, ik ook. Dus... Het is een lastige kwestie wel dit, hè? Ik kom er zelf ja. ook nog niet helemaal uit, hoor. Want aan de ene ik... kant, je moet praktisch denken, maar aan de andere kant denk ik ook weer heel erg van emotioneel. Ik zou kapot gaan van ellende als ik alleen zou zitten daar. En jij volgens mij ook. Ja, nee, ik denk dat je... Ja, ja, Ondanks dat jij er beter hebben... tegen kan dan ik, hoor, maar... Uh, nou, moet je horen, die, die Maxim Februari, weet je, die zich om heeft laten bouwen tot, uh, tot uh, uh, uh, uh, uh, vrouw, hè? Weet je van, van man naar vrouw is geworden, hè? Die heeft yeah. net toevallig in NRC NSC Handelsblad een heel goed stuk geschreven, zeg, over uh, het recht op alleen te zijn en om met jezelf te kunnen leven. En dat is een jezus goed stuk. Ja, kijk, <laughs> maar wat uh, komt, komt eruit dan? Ik, ik heb dat stuk niet gelezen, maar wat komt eruit? Wat nou, zegt zij? Wat is de dat conclusie? Je eigenlijk toch wel Als het goed is en je bent goed in balans... dat je dan alleen met jezelf zou kunnen leven. Maar dan komen we natuurlijk op het filosofische gebied... die Maxim Februari, dat is echt een juiste, schoeie filosoof. Maar die heeft het over dat je dus... Uh, uh, als je in balans bent en je, bent goed, helemaal in, je zit helemaal goed in vel... dat je dan... Uh, in principe wel alleen zou moeten kunnen leven. Ja, ja. En het is dat is natuurlijk alleen maar aan de grote weggelegd, voor de grote weg gelegd. Ja. Want je, want de meeste mensen hebben een of een patat of een, een, een, een, een kletspraatje bij de snackbar nodig om zich uh, uh, goed te kunnen voelen. Maar als je echt goed uitgebalanceerd bent, dan zou je dat wel moeten kunnen eigenlijk. Well, well. Kunnen nog alleen eigenlijk de grote. Dankjewel Johannes voor, voor je verhaal. Ja, moet je horen. Er is nog één nog oh, ding. Eén klein dingetje. Nee, dat, dat, dat, uh, uh, het gaat hierop. Kijk, uh, uh, je hebt die kostbare zendtijd en dat je dan uiteindelijk uitkomt met wat zou jij doen op een onbewoond eiland. Ja. is natuurlijk wel een, een armoede kwestie. Nou. Natuurlijk. Nee, serieus. Het is uit serieus. het leven gegrepen, Johannes. Zeg je? Ik heb het uit het leven gegrepen. Nee, is echt waar. Nee, ik vind het zonde van de zendtijd. Want wat zou jij doen op een omwoorde eiland? Jezus, jongen, wat een armoede. <lacht> er zijn zoveel. Kijk, kijk naar een Wim Noordhoek, weet je wel. Uh, kijk naar een uh, Wim Schippers. Wat maakt die voor een prachtige programma's. En denk je van, jezus. Maar toch, Johannes. Jezus, wat zou jij doen op een omwoorde eiland? Nee, goed. Je vond het maar, wel de moeite waard, waard om in te bellen. Die vond het wel de moeite waard om in te bellen, dus het zegt wel iets. Ja, daar nemen, dat doe ik ook gewoon, want ik, ik mag jou wel, hoor, serieus. En jullie doen ook hartstikke goed je best. Daarom, ik zou lekker blijven luisteren en dan wordt het alles maar leuker. Doei, doe ik. Doe Dankjewel, doe Johannes. Ik. Groetjes. Ja. Dag, Oh, heerlijk zo, hè. midden in de nacht. De mensen die luisteren en de mensen die inbellen. Jij kan er één van zijn, 0800-1121. Dan ga ik naar een vast item van mijn radioprogramma, Nachtbrakers. En dat zijn mijn drie LP-platen. Op mijn Facebook, facebook.com slash Nachtbrakers kan je altijd stemmen op drie LP-platen. En dit keer ging het tussen The Golden Earring, Bob Dylan en The Ramones. Too Tough To Die, die plaat van The Ramones, is het geworden door de stemmers. En daarom hoor je nu ook de titeltrack van het album... Too Tough To Die, The Ramones, van Vinyl.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 De Ramones van Vinyl op Radio 1. Oh, lekker toch? Een beetje zo punk, midden in de nacht. Het is, uh, even kijken. Ja, kwart voor drie precies. Nou, ah, Dat is uh, een goede timing. En uh, terwijl de Ramones van Vinyl zo op de radio waren... ben ik uh, door het NOS-gebouw gelopen om een uh, sigaretje te roken. Dat doe ik altijd, de rookpauze. Misschien ben je ook wel aan het werk... en loop je ook net naar buiten om een sigaretje op te steken. Doe ik ook, ondanks dat ik een beetje... Misschien hoor je het ook wel een beetje kortademig verkouden ben. En, uh, maar ja, dat is een, een echte roker. Mm. Die rookt ten alle tijden. Net zoals uh, mijn regisseur die mee is. Charlie, goeiedacht. nacht, Frank. Je steekt ook gewoon weer lekker een sigaretje joh. Altijd. Uh, het gaat over uh, het overleven op een onbewoond eiland. En ik, ik vroeg eigenlijk van... wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Daar ging het vooral over. Maar uh, eigenlijk alle bellers die ik aan de lijn heb gehad... heb ik het ook heel erg over gehad hoe je je zou voelen op zo'n onbewoond eiland. Of je het zou overleven... Uh, dan niet heel erg de praktische dingen... maar puur qua eenzaamheid. Wat, hoe, hoe denk jij dat je uit de verf komt? Ik denk dat ik het best wel lang volhoud eigenlijk. Ik denk dat mijn innerlijke autist het wel, uh, wel prima vindt... een tijdje op een onbewoond eiland. Op den duur word je waarschijnlijk wel gek. Maar aan de andere kant... op een onbewoond eiland waar je kan overleven is wel natuur. Dus dan zijn er beesten. Ja. En ik denk als je beesten hebt... dat je daar dan... Dat dat het alweer makkelijker maakt om, om geen mensen te hebben. Dat je daar dan een soort vriendschap mee sluit. Wat, wat je bijvoorbeeld wat wij zouden doen ja. of wat je met je vrienden nu in een in normale leven hebt, zou je dan daar met, misschien ook al met een boom of zo? Ja, of kakatoe Hendrik en dat soort dingen, weet je, ja, dat je gewoon de beestjes hebt en daar misschien een band mee schept. En ik denk dat je ook best wel veel jezelf bezig kan houden met proberen daar te zorgen dat je lekker kan overleven. Dus dat je een beetje een huisje hebt waar als het waait. Je nog normaal kan slapen. En ja. dat je een manier hebt om schoon drinkwater. Ik denk dat je daar sowieso echt al een tijd mee bezig bent... om dat allemaal soepel te laten lopen. Dat je een soort ritme ontwikkelt op zo'n eiland. Met structuur, net zoals nu. Dat je naar je werk gaat. Dat je je tanden poetsen bij wijze van spreken. Dat je naar de supermarkt gaat om eten, te koken. Alleen alles wat je daar dan doet, duurt veel langer. Dus ben je gewoon een dag gewoon helemaal klaar mee. Ja, zoiets. Het lijkt ik, me wel leuk eigenlijk. Ik, ja? ja? het lijkt me best wel cool. Maar niet voor altijd. Zoals die, die man wat ik vertelde... die is dan tien maanden, heeft hij zichzelf opgesloten. Die uh, had hij wel een, een tijdspanne. Net zoals Godfried Bromans die je toen net hoorde. Die vond zeven dagen al verschrikkelijk. Maar dan heb je wel een tijdspanne. Als jij weet dat je je hele leven op een onbewoond eiland moet zitten. Dan word je volgens mij helemaal krank Ja, maar ik denk dat je dat ook nooit weet. Je zal dan altijd de hoop hebben dat er een schip langskomt varen. Of iets dergelijks. De flessenpost zou je nog... Uh... Bijvoorbeeld. Of uh, je gaat... Uh... Ik wil zelf een soort nieuw buskruip proberen uit te vinden, zodat je iets in lucht in kan schieten. Daar gaat je wel van maken, denk ik. Dat is echt erg. Het lijkt me superleuk dit. Ik zou het ja. heel tof vinden. Ja. En stel dat je dan toch uh, één ding mee mag nemen, wat zou je dan meenemen? Wat kan jij echt niet missen? Oeh. Ja, ik zat er even over na te denken. Ik... Sigaretten? <laughs> Gewoon non-stop sigaretten, dat je dat altijd hebt. Nee, waarschijnlijk kan je daar ook wel iets roken. wat er op dat eilandje groeit. Ja. Uh, nee, ik, ik, ik kan geen gitaar spelen. maar ik had bedacht wel. als je iets van een muziekinstrument meeneemt of zo. dan. Dat is iets wat non-stop blijft geven, want daar kan je altijd verder mee door. Andere dingen raken toch op, of zo. Ja. Daar kan je wel jezelf nog mee vermaken. Dus misschien denk ik dan een muziekinstrument. Je zou het jezelf kunnen leren op dat eiland. Bijvoorbeeld, plus niemand hoort dat als het heel slecht is, <lacht> dus dan maakt het ook niet heel veel uit. En ja, nog een beetje zingen erbij. Ja, maar wel iets, iets waarmee je eigenlijk ook continu iets kan produceren. En, en toch jezelf kan vermaken, inderdaad, op, uh, op saaie, saaien. Ja, eenzaam, want de verveling daar. slaat ja. natuurlijk ook op, enorm op, ja. toe. Ja, dat denk ik. Dan. Op een onbewoond eiland. Wat zou jij meenemen op een onbewoond eiland? Uh, neem je een gezelschap mee? Neem je een gitaar mee, zoals Charlie? Laat je horen. 0800 1121 Of mail ik dan ook naar nachtbrakers.bnn.nl Ik merk toch dat ik een beetje kortademig word van, uh, van mijn verkoudheid en mijn sigaretje. Dus ik, uh, ik druk hem uit, Charlie. Sorry. Helaas. Ik, ik heb ga nog aan. twee ijsjes. Je hebt nog twee? Oh, nou, daar wacht ik nog wel even op je. Terwijl ik uh, op Charlie wacht, hoor jij uh, Nora Jones met Stak. Mooi show your way through the room from the street and finally to me you ask me what i'm drinking my friend johnny tugging on my sleeve asks if i Tak van Norah Jones. Tak, vastzitten, vastzitten op een onbewoond eiland. Je luistert naar Nachtbrakers Radio 1 en uh, het gaat daarover. Dus dat je op een onbewoond eiland zit en dat je daar alleen bent en wat je dan moet doen. En hoe kan je het beste overleven? 0800 1121. Daar belde ook Kees naar. Kees, goedenacht. Ja, hallo. Hoi, goeienacht, hallo. Ja, ja. Uh, wat, wat neem je mee? Als je dus echt praktisch gaat denken, dan is het vrij simpel. Dan moet je een mes bij je hebben waar je van alles mee kan doen. Uh, tot vuur maken als uh, uh, dieren vangen, klaarmaken enzovoort. Ja, dat is heel praktisch inderdaad. En ik denk het beste ook, hoor, wat je mee kan nemen. Maar, uh, ja, dat, dat is, ja, dat is heel simpel. Ja, maar... maar ja nee, Ik hoor nog een maar achteraan komen bij je. Ja, de, de eenzaamheid, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. ja nou, Daar zou ik gek van worden. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik denk dat ik daar heel goed tegen zou kunnen. Ja? Ja. In welk opzicht dan? Ben je, ben je een beetje een eindselganger? Uh, niet echt. Oké. Okay. Maar... maar door bepaalde ervaringen in het leven kun je dus, uh, ja, uh, kan het wel eens nodig zijn om alleen te zijn. Ja. Wat net ook al een keer opgemerkt werd. En dat kan dan inderdaad ook rust geven. En uh, zoals je weet, er zijn ook in de, in de steden of waar dan ook mensen... die uh, eigenlijk midden in een grote uh, mensenmassa zijn en uh, daar toch eenzaam in zijn... Veel eenzamer als dat ze alleen zouden zitten op een andere plek of zoiets dergelijks. Die dan een beetje gewoon in de, in de, de vergetelheid zijn geraakt ofzo. Ja, ja, ja. En maar... door middel van mijn werk kom ik daar ook wel eens een keertje achter. Ik wil daar niet op ingaan, maar uh, dan zie je dat ook. Dat mensen daar zo lastig mee hebben met het eenzaamheid ja. zijn. En dat ja. ze dus ook gewoon wat jij zegt, eenzaam zijn in een, op een plek waar heel veel mensen zijn eigenlijk. Nou, maar in de omgeving, ja, ik, ik zit dan ook in, uh, ja, eens even kijken, het uh, rouwvervoer. Ah, oké, okay. ja. En dan haal je dus ook wel eens mensen thuis op. En dan kom je dus inderdaad dat soort dingen ook tegen, dat mensen dus wat langer uh, in eenzaamheid gestorven zijn. Dat gewoon niemand het door heeft gehad dat ze overleden ja. zijn en dat ze daar dus al ja. twee weken liggen bijvoorbeeld. Nou, zo lang gelukkig niet, maar uh, wel uren en uh, dus dan wordt het wel in de gaten, maar dan uh, aan de omstandigheden waaronder kun je dus gewoon wegzien zien dat, uh, dat ze toch uh, zeer vereenzaam zijn geweest. Ja, maar maar uh, jij zegt dat jij dat best wel kan, uh, zo, ja, zo in precies, een eenzaamheid leven. Maar, maar hoe, dan, dan hoe... is het op een on onbewoond eiland, dan weet je dat je alleen bent ja. en is het makkelijker als in een grote mensenmenigte omdat het dan misschien nog veel confronterender is. Nee, juist niet. Want je weet dat je alleen bent. Ja, nee, maar als je dus in een stad alleen bent, dan is het confronterender. Omdat je dan mensen om je heen ja. ziet die niet ja, alleen ja, ja. zijn. Ja, zo bedoel je het. Ja, nee, dat klopt. Maar hoe zou jij dan, dan overleven in je eentje? Dus niet, even niet praktisch gezien, dus met een mes, dat is inderdaad handig, inderdaad, maar puur emotioneel. Hoe zou jij er dan mee omgaan met die eenzaamheid? Uh, ja, hoe ga je er mee om? Nou... Dan is dat mes natuurlijk ook, uh, kan heel uh, belangrijk zijn. Niet alleen voor je overlevingssituatie, uh, maar ook om uh, nou ja, eventueel kunstwerken te maken met uh, uh, in, uh, in bomen of in hout, wat je dood houdt, wat je vindt of wat dan ook. Ja. Dus uh, daarnaast, uh, ik ben in de natuur opgegroeid, dus het observeren van de natuur, uh, wat Godfried Boman net ook al zei. Uh, ja, dat hij je mee ook kon lezen. Ja. Ja, uh, dat zijn echt van die dingen waar je dan op gaat letten. Nou ja, en wat, uh, wat Charlie ook zei. Zij wil dan een gitaar meenemen en zichzelf daarmee bezighouden. Ook een soort van bezigheidstherapie. Ja, ja, ja. Jij je kan jezelf goed bezighouden eigenlijk. Uh, dat, dat leer je dan wel. En uh, nou ja, je begint natuurlijk sowieso al met het eiland te verkennen. Beetje op strooptocht. Om... Ja, stroop... Uh, nou, uh, dat ook emotionele stroom toch? Kijken hoe het in elkaar steekt. Uh, waar je dus uh, gebruik van kan maken, eventueel in de toekomst. Misschien zou je wel een boot kunnen gaan bouwen. om toch van het eiland af te kunnen. Ja, ja dat is ook. Je, moet, je gaat toch gewoon een beetje met jezelf aan de slag. En vanuit daar kan je dan ook weer praktische dingen. Vinden. Ja, dan, dan, dan heb je het emotionele en het praktische. Dat, uh, je, je, je moet dan gewoon naar bezigheidstherapie zoeken, om het zo maar te zeggen. Je moet het beste ervan maken, denk ik, toch? En als het, je ja, er toch zit. Precies. Ja. En dan kan, het, dan kan het heel mooi zijn. Ja. Ik heb uh, zelf een poosje in uh, Australië gezeten, ongeveer 350 kilometer ten noorden van uh, Melbourne. En daar woonde ik 6 kilometer bij mijn buren vandaan in de omgeving was helemaal niks? In, in de verdere omgeving, ja, er was wat, wat hout, wat, uh, wat bossen en voor de rest vlakte. En ik moest zes kilometer rijden voordat ik bij de buren was. En hoe was dat dan? Kon je met die eenzaamheid omgaan wel? Daar heb ik dus een aantal maanden goed mee om kunnen gaan. En toen begon ik wel weer behoefte te krijgen om naar anderen toe te gaan. Maar ja, goed, dan heb je een auto en dan kun je er naartoe gaan wanneer je wil. Hè? Ja, dan hoef je niet van een onbewoond eiland af inderdaad. Nee. Dat maakt het dan iets, iets simpeler. Maar jij hebt het dus een beetje aan de lijf ondervonden. Ja, ja. Ah, interessant. Uh, mag, ik, mag ik je bedanken voor het bellen? Kees? Ja, Frank. En doet Charlie de groeten. Ik hey, doe Charlie zeker de groeten. <laughs> ah, Oké, okay. Dankjewel, Groetjes. Ja, Charlie is degene die, uh, die, die de telefoontjes aanneemt. En, uh, en die uh, de, de boel een beetje regisseert. En uh, die zit er het volgend uur ook gewoon op. Dus je kan inbellen 0801121. En dan gaat het over afscheid nemen. En uh, dat heeft te maken met mijn collega Luc Ikkink. Ik, uh, ik ga hem zo meteen eventjes wakker bellen, want hij uh, begint om 5 uur. Van 5 tot 7 heeft hij, uh, heeft hij zijn radioprogramma hier op Radio 1. En hij gaat, het, hij gaat Radio 1 dus verlaten. Hij gaat BNN verlaten. Hij gaat uh, de publieke omroep verlaten. Hij gaat naar de commerciële, naar RTL 4. En uh, ik ben heel slecht in afscheid nemen. Dus ik ga hem zo meteen eventjes bellen. Want we gaan in therapie volgend uur. Blijf luisteren. Ja. <lacht>